Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet Rutte 3 is gevallen. De affaire rond de kinderopvangtoeslag is de oorzaak. Duizenden ouders werden onterecht gezien als fraudeur. Ze moesten heel veel geld terugbetalen en staken zichzelf vaak in de schulden, moesten hun huis verkopen of gingen door alle problemen scheiden. Je verslaggever Xander van der Wilp. Nadat premier Rutte eerst dacht dat hij misschien toch wel door zou moeten gaan vanwege de coronacrisis. Dat het dan handig is om missionair op te treden. Dat hij misschien ook wel dacht dat het voor hem een te grote vlek zou zijn als hij met dit kabinet zou moeten aftreden vanwege deze affaire. En dat hij toch dan straks bij de verkiezingen op 7 maart weer door zou gaan. Toch heeft het kabinet onder leiding van Mark Rutte besloten dat het echt niet verder kan dat deze kwestie zo ernstig is dat ze nu moeten gaan aftreden. Vanochtend kwamen de ministers bij elkaar om over de affaire te praten, maar lang duurde die vergadering niet. Ongeveer 2,5 uur hebben ze erover gedaan om de knoop door te hakken. En dat kon omdat alle vierde partijen in de regeringscoalitie, VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, gisteravond in eigen kring... Dat besluit eigenlijk al hadden genomen. Toen lekte ook wel uit dat het deze kant op zou gaan. Premier Rutte komt ieder moment met een toelichting. Dan vertelt hij ook hoe ouders de die de dupe waren van de toeslagenaffaire worden gecompenseerd. Daarna gaat hij naar de koning om het ontslag van het kabinet officieel in te dienen. De aanpak van de coronacrisis gaat ondanks dit nieuws gewoon door, zei Hugo de Jonge vanochtend al. Mensen in het land mogen van ons verwachten dat we alles doen om die crisis te lijf te gaan. Ongeacht de status of de statuur van het kabinet. Krijg je het weer nog? Het is op de meeste plekken grijs. In het noorden kan het licht sneeuwen en het is 2 graden. Morgen begint zonnig, later valt er sneeuw. Morgenavond ligt waarschijnlijk vrijwel overal een paar centimeter. En het wordt net iets boven nul. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam door de brugopening bij Knoopend Twee kilometer file. Van en naar Schiphol rijden minder treinen. Het spoor is kapot en dat duurt tot morgenochtend. En tot zover zo de verkeersinformatie. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Well, my baby drove up in a brand new Cadillac. Ooh, my baby drove up in a brand new Cadillac. Well, she looked at me, dad. I ain't never gonna lie. Listen to Goedemiddag, u bent nog steeds bij lunchroom. En we zitten met Dick Seur, Peter Groof en ik. En dit was Vince. Ja. hè? Pim Groof? Ja. Dick Seur, ja, ja, ja. en ik? Nee, nee, Rick. Rick. En Pim. Ik, ja? Het is echt. Uh, mijn hersenen willen niet meer. Nee, maar je <laughs> dit bent Dit was Vince Taylor met uh, Brand New Car. En dat heeft voor jou een speciale betekenis. Met <laughs> <laughs> je Is Het is ja. toch een auto, Kijk, lekker. <laughs> Dat dacht ik, brand new Cadillac. <laughs> ja, ja, ja. Het, het, het, Vince was een van mijn uh, eerste grote idolen. Veel mensen kennen hem niet. Dat ik is toch een beetje merkwaardig. Want in 1961 was hij in Frankrijk beroemder dan Elvis Presley. Is een Engelsman die uh, als kind naar uh, Amerika geëmigreerd is met zijn ouders. En rond zijn 18e terug is gekomen... In Engeland. En toen als uh, rock'n'roll zanger vooral veel covers heeft gezongen. Maar Brand New Cadillac is eigenlijk het enige eigen nummer wat hij heeft bijgedragen. Wat gehoord bij het standaard repertoire van de rock'n'roll. En hij is vooral bekend door een ontzettende, daar heb je het weer, ruige act. Hij was de eerste die in een leren pak met een grote ketting op het podium verscheen. Hij heeft onder andere een relatie gehad met Brigitte Bardot. Mm. Maar hij heeft persoonlijk voor mij betekenis. Want het is het eerste rockconcert uh, geweest waar ik naartoe toen ben geweest. Uh, toen ik 15 was. Wanneer het was dat? In ja? 1962. Ja, is, oh, wow. dit is wel waar? Oude herenmuziek eigenlijk. Dat was in de v in Den Bosch. Ah, ja, ja. En ik heb daar zelfs zijn handtekening uh, weten te ontfutselen. Die heb ik nog altijd op het programmaboekje staan. En ik was een paar jaar geleden, door toevallige omstandigheden, backstage bij het Rip and Blues Festival in. Uh, ja, waar was het ook alweer? Dat ben ik even kwijt. Maar toen uh, sprak ik Barry Hay. En Barry Hay heeft met Colin Earing ook een soort tribute gemaakt. Dat is nummer Just Like Vince Taylor. Toen heb ik nog geprobeerd mijn handtekening aan Barry Hay aan te bieden. Okay. Dus uh, ja, uh, Vince Taylor, dat. Uh, dat zeg maar, is een hele tragische figuur. Maar hij heeft behalve Brand New Cadillac en behalve die ruige act die veel mensen zich nog herinneren. Heeft nog een hele grote bijdrage geleverd aan de rockgeschiedenis. Hij is namelijk uh, de inspiratiebron geweest voor David Bowie. Voor de figuur Ziggy Stardust. Oh ja? Ah, ja? ja. Ah. Oké. Okay. Dus ik ook niet meer. Ja, nee. ja en uh, heel jong gestorven aan kanker. Maar dat optreden ja. was het. Uh, ja. Jouw nou, dat optreden, ja. dat was ook. Ja. <laughs> nou, dat is echt een verpletterende indruk, heeft het op me gemaakt. Daar staarde als jongetje van 15. Ja, we mochten eigenlijk niet staan. Dat was natuurlijk toch. De jaren 50 waren nauwelijks achter de rug. Wij we werden achter blijven zitten op de vouwstoeltjes. Oh ja. ja. Maar ja, we gingen natuurlijk al stel op die stoeltjes staan. Maar afijn, we hadden een voorprogramma met een Nederlandse zangeres, Ellie de Wit. En een echte Indo-band, Die toen ook erg in, in de mode waren. Hè, naar aanleiding van de Tilman Brothers. Dit waren Boy en His Roning Kids. Heel goed trouwens. Ja. Met hele mooie Gibson SG-gitaren. En uh, nou, toen kwamen de Playboys op. Nou, dat podium dat was versierd met anderhalve meter hoge, uit triplex gezaagde. Bierglazen, Een reclame van Heineken. En de playboys kwamen op. Dan moet je nagaan, dat was in de tijd dat wij nog met Perlenka broeken en blazers en stropdas naar school gingen. Dan kwamen die playboys in strakke leren broeken met paarse mohair truien aan. En, liepen en met aan. laarsjes, half hoge laarsjes. Die liep het podium op en die schopte allemaal die, die uh, triplex glazen van het podium. En toen kwam Phil Taylor. gooide onmiddellijk zijn microfoon tegen de grond, wat hij een paar keer haalde. Maar helaas na twintig minuten werd uh, optreden afgebroken. Want hij was zijn stem kwijt. Oh! <laughs> en dan kwam een hele za zakenman kwam het podium op. Dames en heren, nu is wel bewezen hoe sterk onze microfoons zijn... als een <lacht> opgewezen of een stedelijk hebben doorstaan. <lacht> ah, Goeie reclame. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Mooie verhalen. Ja. Meer muziek. met do you wanna dance? Ja, uh, wie hebben we nou net gehad? Uh, <laughs> Buddy Holly met Rayvon. Nou oh, ja, Buddy Holly. Ja, en daarvoor? Cliff Richards met Do You Wanna Dance. Het is, uh, een ja. van de weinige Europeanen die we erin hadden. Ja, het is, is echt een Amerikaans iets geweest, denk ik, rock'n'roll. Ja, dat is wel heel raar, nou, vind ik. ja En de, de blues ook. Blues is ook voornamelijk Amerikaans. Ja, ja. ja ik denk pas dat uh, Engeland en... Ja, met de Beatles naar boven gekomen en ja, Nederland eigenlijk nooit, hè? Nou, wat dacht je van Cube in the Blizzards? Ja. Internationaal? Oh, internationaal. Je ja, focus. Ja, een Hans Tessink. Hans Tessink. Die geen Nederlander kent, maar die is nee. de enige <laughs> vrij bekende ja. naam in de internationale bloederszien. Ja, met Venus Shock en bloeders ook in Rusland. Ja, de, de, de ja, rockmuziek ja. wel. Ja, en, nee, en, uh, de rockmuziek, ja. ja, ja. Ja. Maar rock and roll, uh. George, George Baker, niet te vergeten. Ja? ja. Nou, het volgende nummer is natuurlijk wel een Nederlandse rocker, een Italiaanse rocker. met De hele stad is gek en dol. Ja, dat is weer eens wat anders dan kon van het dak af. Hè? Dat, is, dat is zeker inderdaad, ja. ja. ja? Wel zoiets? Volgens mij was het de flipside. De benen, oké ah, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, we gaan luisteren. Hier komt hij Met de hele stad is gek en dol. Ik had er nog nooit van dit nummer gehoord. Ik ken Kom van het Dak af. en nou ja, De gangbare nummers van Peter Koelenwijn. Deze kende ik helemaal niet. Dat Wel een leuk nummer. Ja, joh, die, Echt heel vrolijk. Uh, Peter Koelenwijn uh, heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld... in de Nederlandse pop- en rockmuziek. want Wat het niet allemaal geproduceerd heeft en geschreven heeft. Maar de eerste jaren van Kom van het Dak af... heeft hij nog hele leuke uh, nummertjes gemaakt. Zoals dus de hele stad is gek en dol. Rijke Jenny. Uh, ah. ja, in Raamsdonk woonden man en vrouw. <laughs> <laughs> ja, nee, het echt, uh, nee, fantastisch. Ja, ah. en, en toevallig is het natuurlijk niet voor niks dat ik een, een zwak plekje in mijn hart heb voor Peter Koolerwijn. Want toen ik uh, op mijn twaalfde naar de middelbare school ging, het gemeentelijk lyceum in Eindhoven, zat hij in de hoogste klas. Oh, okay. ja. Dus dat vond ik nogal wat. Ja. We zullen je ja. ook wel opgetreden hebben daar op school natuurlijk, hè? of niet? Ja, maar die schoolfeesten mochten we pas naartoe vanaf de derde klas. Dus dat ah, heb ik gemist. Toen was hij er al Ja. ja. Nou ja, oh, oh, <laughs> we hebben het ja, ja. al verschillende keer over toeval gehad. In de tweede klas kwam ik met Frits Ritmeester in de klas. Okay. Die kennen jullie als Frits Spits. Ja, ja, ja, dus ja. <laughs> op de een of andere manier... Daar in Eindhoven. The place to be? was wel echt uh, Eindhoven Rock City, zeggen ze wel. Ah, okay. Dat was ja. in, de, in die tijd wel zo. Ja. Nou, de Meijers die zegt ook dat uh, Kom van de Dakker het eerste uh, Nederlandse rock'n'roll plaat was. Ja. Ja. Toen is rock'n'roll in Nederland ja, ja. Ja. Ja. Ja. begonnen. En ik vind ook, als je dat de hele stad is gek en dol hoort... dan heeft het inderdaad echt de authentieke rock'n'roll feel. Ja, ja, ja. ja. Ja, ik had hem nog nooit gehoord. Het, uh, het is echt leuk, ja. Nou, kijk eens ja. Dan <laughs> gaan we door met Little Richard, ook een andere een hele bekende, met Lucille. Okay, dit was Little Richard met uh, Lucille. We gaan nu uh, twee uh, nummers van Elvis Presley draaien. Een beetje uh, minder bekende nummers van hem, maar die toch wel goed zijn uh, rock -and roll invloeden laten horen. We beginnen met Baby Let's Play House. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, Now, baby, baby, come back, baby, come, come back, baby, come, come, back, baby, come, come, back, baby come, come back, baby, I wanna play out with you Now listen, let me tell you, baby What I'm talking about Come on back to me, little girl So we can play place of And I'll baby, come back, baby, come, come, back, baby come, come back, baby, come Come back, baby, I wanna play out with you All in the house, baby yeah. One thing, baby, I don't want you to know, come on back and let's play for the house so we can act like we did before, oh, but come back and baby, come, come back, baby, come, come back, baby, come back, baby, come back, baby, I wanna play how to See you dead little girl and the bee with another man And another baby Come back baby come Come back Baby come Come back, baby, baby, come. Come back, baby. I wanna baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby Come baby baby I baby baby baby baby Het was uh, Elvis Presley met Lodi, Miss Claudie. en Jij vond het nog behoorlijk hele Billy achtig Ik vond het dan meer de sound worden van Elvis Presley... maar je was het niet met me eens. N nee, ben ik, <laughs> daarin ben ik het niet met je eens, nee. uh, Maya. Ik vind nee. juist dat dit veel meer de roots waren. Lodi, Miss Cloudy, Elvis' ja. versie van een nummer van Lloyd Price. Weer een zwarte uh, muzikant... Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ik vind deze nummers trouwens heel erg leuk om te horen. Ja. Al die andere nummers van uh, Elvis, ik ken ze nu wel eens wel een beetje. Ja. ja, en dit zijn allemaal nummers die hij gemaakt heeft in de Sam de Studio. Hè. De, de eigenaar Sam Phillips, die heeft daar een beetje eentje, de rock'n'roll, vooral de rockabilly artiesten uh, op de. Want is het inderdaad zo belangrijk? Ja, is hij zo belangrijk geweest voor uh, de rock en roll? Ja, als je nagaat welke uh, stal aan artiesten die had. Uh. Maar ook Little Richard en de zwarte Art? Nee, die niet, meen. maar wel Elvis Presley, ja? Roy Orbison, Johnny oh. Cash, Jerry Lewis. Ze zijn allemaal bij hem begonnen. Ja, okay. het is Ook een uh, beroemde plaat waarop je het Golden Quartet hoort zingen, <laughs> Het is een uh, geïmproviseerde opname. Er zitten uh, Johnny Cash, Jerry Lewis, Elvis Presley en Roy Orbison, die zitten een beetje te jammen. En dat hebben ze, dat heeft hij stiekem dat het. opgenomen. Ja. En, nou, dat, dat, dat, uh, dat verdient een uitzending op zich. Uh, ja, ja. Ja. ja, dat is mooi. Zijn het waar de, uh, en die de... zwarte artiesten hadden hier ook een bepaald uh, platenmerk of zo? Of is dat een beetje... Zoals later ja, Motown, dat, Ja, dat, met dat was later wat meer uitgesproken in die soul Je ja. had natuurlijk Stax en je had ja, Motown. En, ja. Uh, sound, ja. Ja. ja, ik ja. Ik geloof dat dat Toch buiten zo, de zo, Sun Studio... Nee. niet van die duidelijke uh, plekken nee, waren... waar nee. zwarte artiesten zich uh, onderscheiden. Nee, want, want je hebt wel bekend. met Country natuurlijk ook gehad. Country is ook allemaal in zo'n bepaalde... Studio Net dus de Soul of ja. Motown. En ja. Ja, nee. Ik, ik, ja, misschien was het uh, meer Memphis en zo, hè? Oh, nee, Memphis is al gesprek. Nashville, hè? Nashville, Nashville, Nashville yeah. Yeah. Ja, ja, ja. Nashville, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Uh, we gaan verder. Nog een... Uh, het. De langs van de week. Oké, okay. het uh, album van deze week is natuurlijk ook een rock n roll plaat. En uh, we hebben gekozen voor John Lennon met uh, zijn album rock n roll. Het leuke van dat uh, album is dat het toch een uh, goede samenvatting geeft van uh, de hele rock n roll geschiedenis. Al die nummers die, uh, die plaat zijn allemaal covers van bekende rock n roll nummers. Dus uh, ga gewoon eens luisteren. Het volgende uh, leuke zonder is dat uh, de producer van die uh, LP Ook een hele belangrijke producer is in de rockgeschiedenis. Ja, wie? Phil Spector. Ja, natuurlijk. Ja. Man ja. Van de man van The Wall of Sound. Ja, klopt. Ja. En die was meer bij de Soul betrokken of zo, bij de ja, ja. Philly Sound en zo. En ja, de, ja. Uh, yeah. Rolling Stones ook. Die bij ja. heel veel dingen. Ja. ja, op een gegeven moment wordt hij bijgeroepen als het niet meer. Uh, ja, hij be ja. begon met die, uh, die Souls-zanggroepen uh, uh, ja. van zangeressen. Ja. Uh, had, geloof ik toch ook iets van een aan een kleef of zo? Of ja, zit in de gevangenis moord op zijn vrouw. Oh, oh dat ja. was het. Ja, ik uh, dacht dat hij had iets. Apostieke, apostieke. <laughs> <laughs> ja. nee, jongens, gauw terug naar John Lennon met slippen en sliding. <hijen>. goed om John Lennon te horen en dat is zeker waar, waar zijn roots liggen eigenlijk. Ik denk zeker dat de rock roll een heel grote invloed heeft gehad op de Beatles. En natuurlijk als bewijs daarvoor draaien er we nu van de Beatles rock and roll music. Just let me... I don't, I don't kick, kick against, against me I had a job. Ja, is Mooi, toch? Heel ja. mooi. Ja. Echt uh, rock roll music. Ja, zeker uh. inderdaad, ja. ja. Origineel was van? Jack Berry. Die trouwens ook heel oud geworden is. Hè? Die heeft op zijn negentigste nog een album gemaakt. Knoll. En Niet eens slecht. En dat hè? is nog niet zo lang geleden, zeker? Ja. Hij is uh, nu twee jaar dood. Twee jaar ja. dood, oh, ah, ja. oké. Okay. Ja. En hoe oud is hij uiteindelijk geworden? moet even, even in mijn uh, papieren graaien. Maar niet veel ouder dan 90 in ieder geval. Oh, uh, dus, uh, dus vlak voor zijn overlijden dat hij die, die plaat maakte. Ja. Chuck Berry. 91 is hij geworden. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hier komt hij dan nou met een heel bekend nummer van uh, Sweet Little 16. The really Dance. Sweet little 16 Sweet little 16 Just got to have About a half a million Famed autograph Her wallet filled with pictures She gets them one by one becomes so excited Watch her Look at her run Look at her run little 16, she's got the grown-up blues, Mini skirts and lipsticks wear an open-toe shoe, oh about tomorrow morning, she'll have to change her trend, and be sweet 16, go back to class again, but Johnny and the Hurricanes, Red River a Rock. We hadden het net nog eventjes over 1959. de day the music died. Ja, het jaar dat eigenlijk de rock'n'roll tot een einde kwam. Elf van ja. dienst ging en de andere grootheden... een beetje het uh, foute pad gekozen hadden. Maar er was natuurlijk nog één ding... wat een hele beslissende invloed heeft gehad. Dat is dat een paar van de grote roll helden... omkwamen met Vliegtuigongeluk, 3 februari 1959. Ja. Buddy Holly. Richie Vellens, die we nog niet genoemd hebben. Die bekend is uh, van La Bamba. Ja, ja, ja. En ja. The Big Bopper. Die onder andere bekend is van Running Bear. En Chantilly Lace. Oh, die hebben we ook niet meegenomen, nee. Nee, nee, nee. Dat is wel een bekende, Chantilly Lace. Ja, ja. ja. En uh, ja, we, we kennen hem ook van het nummer van Don McLean... The Day, The, the Music, Music Died. Ja. Ja. Dat gaat hierover. Wat trouwens heel... wel... interessant is in verband met het... verder verloop van de muziekgeschiedenis... is dat... Uh, Buddy Holly, Richie Fellows en de Big Bopper die waren op tournee... met Diane en de Belmonts. Diane, oftewel Dion... Dimucci, ook een belangrijke zanger... Okay. in die tijd. Hebben we het trouwens ook niet... opgenomen, maar Onder andere bekend van de Runaround Zoo. Oh ja, dat is ook bekend. Ja. Ook iemand die Echt? nog steeds actief is in het vak. Oké. Okay. Die zat niet in het vliegtuig. Die, die, er was geen plaats meer voor hem in het vliegtuig. Ach. Er waren maar drie plekken. Masselaar. <laughs> ja, maar hij niet alleen. Wat nog verbazingwekkender is... heb je ooit van Wayland Jennings gehoord? Nee, nee. nooit. Dus, nou, heb je ooit van Wayland gehoord? Ja. ja. Wayland, uh, dat was zijn grote held... Die heeft zelfs in Amerika een tijdje bij Wayland Jennings gewoond uh, en met hem opgetreden als uh, oudere buur. En uh -huh. uh, Jennings die hoorde bij de Outlaws, daar, uh, country muzikanten ja. met uh, Willie Nelson, uh, uh, Wayland Jennings en was het nog niet? Emerald Jack Haggard geloof ik. Enfin, uh, Wayland Jennings is een van de grote van de country western muziek, maar op het de dag dat hij ontsnapte aan de dood, omdat er geen plek meer was in het vliegtuig. Speelde dit in de band van Buddy Holly? Kijk eens, ja. Ja, so. ja het kan raar lopen in het, het leven. Het kan raar lopen ja. in het leven, ja. ja. Oké, okay, nu weer, weer wat muziek. Een uh, hele andere kant van Jerry Lewis. Uh, met When Two Worlds Collide, hè. Dat kan ik ja. een hele andere kant. De country, country kant, hè. ja. Een beetje rock'n'roll country. Hier komt hij. dit waren de Icey Brothers met shouts en we gaan afscheid nemen zo langzamerhand Rick heel erg bedankt ik hoop dat je nog een keer terug wil komen als we nog een beetje leuk uh, item hebben ja nou heel graag uh, komt heel leuk. gezellig kom nog eens een keertje met mijn band hier ja ja dat, ja, dat, komt, dat ja. is leuk ja, zeker ik heb ook nog steeds het idee om iets over Zandvoort en Zandvoortse muzikanten te doen ofzo. Misschien moeten we wat breder trekken aan Haarlem of Noord-Holland of of ofzo. Dat zou misschien ook wel leuk zijn. Ja, dan moet je dit in mijn geval Nederland bij betrekken. Want mijn maatje is vanuit Noord-Holland verhuisd naar Brabant. Ja, die zal niet meer mee, Oké, het laatste nummertje wordt Lucille van Brothers. En ook om het uh, verschil te laten horen met... Ja, het is leuk om uh, de versie van de Everly Brothers te horen... vergeleken met het origineel van de Richard. Ja. Ja? Iedereen bedankt. Oké, okay, en tot volgende week. Tot volgende week.